We hebben nu Annelijn Walter-Sans, als het goed is. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent... Ik leer nog wat bij jullie allemaal. Uh, dit is allemaal dingen die ik niet wist. Wat zeg je? Over de... Ik leer nog wat bij jullie over ja. de toons. Dat wist ik allemaal nog niet. Nee, ja, dat, uh, ik... dat is wel redelijk bekend hoor. Dus is 27 ja. years club. Ja. Jij bent die leeftijd al voorbij, Walter, of niet? Ja, daar ben ik oh. al van lang voorbij. Hoor. Oh, dan word je heel makkelijk. Dan word je heel oud. Zeg, wij zitten nee, nee, nee. welkom in onze uitzending weer... Wij Dankjewel. zitten hier gezellig bij elkaar en we hadden het over een ontzettende knal... die vannacht of gistermiddag plaatsvond. Ik schrok al even, dat was er vannacht weer een knal. Nee, nee, of, of gistermiddag. Mijn vrouw kwam naar beneden hollen en die dacht dat ik gevallen was op de grond. Ik ja. heb zelf niks gehoord. Maar weet jij wat dat nou precies was? Ja. Ja, ik weet het precies. Want uh, er doen inderdaad heel veel geruchten. Uh, Facebook en, en de socials die ontploften meteen. Mensen keken naar het Boor-eiland uh, uh, of daar iets uh, aan de hand was. Uh, inderdaad, het verhaal van een vliegtuigbom ging rond. Ik hoorde zelfs iets over uh, mensen die zeiden van... ja, onder het circuit daar zitten gangen en die worden nu opgeblazen. Er gingen van alle verhalen rond. Uh, niks minder waar. Je weet, uh, er wordt, uh, binnenkort wordt er een kabel, een datakabel vanuit Engeland naar uh, Nederland aangelegd. Die gaat over de zeebodem. En uh, daar doet men onderzoek voor op de zeebodem, om te kijken of er geen explosieven liggen. Nou, ze hebben een, een grote bom gevonden. Dat was een, een Duitse uh, 500 kg zware Twee meter grote uh, bom. Echt de is... Tweede Wereldoorlog. Ja. Een flinke jongen. En het uh, bedrijf wat, wat, die, wat hem gevonden heeft, die, die dat onderzoek doet met duikers, die hebben daar op het kustwachtcentrum uh, in, in Den Helder uh, gewaarschuwd. Nou ja, dan gaat natuurlijk heel protocol lopen, zeevaart en dat soort zaken. En is de EOD ingeschakeld. En die zijn dus gisteren gekomen. ...en die zijn met een duikvaartuig zijn die gaan kijken. Uh, het ding lag zo'n 40 centimeter onder het zand. Zo. Ze hebben hem naar boven gehaald uh, en op 15 meter diepte, zo'n 2,5, 3 kilometer uit de kust... ...hebben ze hem tot ontploffing gebracht. En dat was een flinke klap. Ja. ja. Nieuwe, niemand was daar... Uh, ...was dat uh, be berekend dat het van de, de huizen stonden te trillen bij ons in de buurt? Ja. ja, wat het dus is, ik heb het met de EOD ook over gehad. Ik zei, ja, hoe gaat dat normaal? Ja, normaal doen we natuurlijk dit altijd met de, met de gemeente samen. Als ergens, ja. bij andere gemeenten wel eens meegemaakt. Als er een, een bom gevonden wordt en die wordt tot een ploffing gebracht. Ja, vaak wordt dan inderdaad uh, wijken afgezet, straten afgezet. En dan gaan we samen met de gemeente. Wordt alles uh, ge in iedereen geïnformeerd. Maar omdat de melding was dat een bom op de Noordzee lag. Uh, ...hoeft het allemaal niet. Als je een bom op de uh, noodzitter of ontploffing brengt, hoef je dat dus allemaal niet te doen. Oh. Dus vandaar. Dus we, we waren met z'n allen een beetje verrast. Ja, uh, de gemeenschap, zoals we hier bij elkaar zitten met z'n vieren, waren alle vier geschokt. Nou ja, en uh. daar komt bij, uh, als we het van tevoren hadden geweten... ...dan waren we volgens mij met z'n allen naar het strand gegaan om te kijken. <lacht> maar is ook nog best wel erg leuk om te zien als zo'n ding omhoog gaat. Ja, er moet een enorme waterzuil uh, te zien hebben gegeven, denk ja. ik. Hè? Ja, ja. Nou, maar het was, het, het, het, om alles uit de lucht te houden, het was dus inderdaad een, een, een flinke bom. Een, een SC-500, een Duitse bom, 500 kilo zwaar, um, uh, 2 meter hoog. Dus een flink, flink ding. Dat is een hele Die, heeft ja. de EOD het idee dat er nog meer kunnen liggen? Hè? Nou ja, kijk, de, de, het is bekend dat er hier voor de kust nog het nodige uh, in zee ligt. En, en, en daarom worden ook continu bij dit soort... Uh, um, uh, um, uh, ...aanleg van, van bijvoorbeeld inderdaad, zoals nu zo'n datakabel... wordt inderdaad dit soort onderzoeken gedaan... ...dat je niet iets tegenkomt. Dus ja. uh, dat wordt allemaal preventief van tevoren gedaan... wat dat gewoon bekend is. Dat heeft natuurlijk met de te maken... ...dat er in de oorlog gewoon heel veel bommen deze kant uh, opgekomen zijn. Ja. Ja? Nou, zo zie je me weer. Dit woensdag ofte programma staat bol van de nieuwtjes... ...want we hadden net het voorleesontbijt. ...en ja. dit was ook uh, heel actueel... Mag ik wat vragen over het booreiland? Tim heeft nog een vraag, ja? Ja, het booreiland. Uh, is ja. het echt een booreiland wat naar gas boort? Ja, dat is inderdaad het verhaal. Het is uh, zoals het nu zegt, wordt onderzoek gedaan naar, naar gasboringen. Maar ik weet het fijne er nog niet van. Inmiddels zijn er uh, ook al uh, raadsvragen over gesteld. Ja. En ik verwacht dat we die echt binnen twee weken uh, van al beantwoord hebben. Oké, okay. dus, uh, okay, ja. bedankt. Ja. Nou, he ja. he heel goed dat we jou de uitzending hebben. Maar uh, ja. er zal ongetwijfeld nog iets meer te vertellen zijn over wat de gemeente heeft gedaan en misschien nog gaat doen. Ja, want jij, jij hebt het over de actualiteit. Nou, uh, ik, heb, ik heb al nieuws voor je wat nog niet even buiten is. Oh. Uh, en dat is het feit dat wij uh, vanmiddag om 12 uur komen met de evaluatie van de Formule 1 naar buiten. Ja. Dat betekent dat uh, er is een onderzoek gedaan door de Breda Universiteit. en dat gaat met name over de economische impact. En we hebben een uh, eigen gemeentelijke evaluatie gedaan hoe alle processen, veiligheid en dat soort zaken, uh, communicatie met de bewoners, alles verlopen is. En dat rapport dat staat als, zoals het nu allemaal uitziet. Vanaf 12 uur staat dat allemaal op onze site. Okay. Er gaan de persberichten ook naar buiten. En uh, ja, dat wordt, dat, dat, ik merk dat daar ook wel een is en mensen hebben daar belangstelling voor. Dus uh, ja. als jullie wil weten hoe, de, hoe wij het geëvalueerd hebben, hoe we de, de lessen voor de, voor de komende edities vanaf vanmiddag 12 uur, staat het allemaal online bij ons. En wanneer gaat het de raad in? Of hoeft dat niet? Uh, ja, dat hoeft. hoeft het, vanmiddag hoeft dat niet. De, de, wat natuurlijk, de stukken zijn natuurlijk wel gewoon gisteren in college geweest en zijn daardoor beschikbaar voor de raad ook vanaf vanmiddag. Oké. Okay. Nou, ik, ja? ben, ik ben heel benieuwd, want ik heb al een aantal telefoontjes gepleegd met de directeur van het circuit en andere mensen om mm -hmm. voor goed mogelijke voor die evaluatie te doen. Dus dat uh, ja. is dan, ligt en dat dan dat nu is open. ook. En zit ook, uh, nou, dat, dat, dat weet jullie ongetwijfeld, na de Formule 1 is ook een enquête gedaan onder bewoners. Nou, daar is een hele grote respons op geweest. En dat kan ik er wel verklappen, maar dat zou je niet verbazen dat bijna uh, 88% van de bewoners hier echt genoten heeft van het evenement in het dorp. Ja had ik al ja. begrepen dat dat heel positief was ontvangen. Nou, ja. dat is mooi. We zijn dus actuele, dan actueel. We lopen voor op ja, ja, de actualiteit. Joh. Heb je het al gehad over de gemeenteraad van gisteravond? Uh, nee. Nou, die is ook actueel natuurlijk. Tot vannacht half één is er uh, gemeenteraad geweest. Ik zal niet, uh, zal niet alles uh, eruit, nee? uh, alle onderwerpen eruit halen. Maar even, even belangrijk, er is dus natuurlijk gesproken over, over Nieuw Noord, uh, over de inrichting van de plannen die er zijn. Die zijn ook gisteravond, die plannen zijn vastgesteld in, in de raad. Eh, discussie behoort natuurlijk geweest over het aantal parkeerplaatsen. En er is echt toegezegd dat het aantal parkeerplaatsen wat er nu opnieuw Noord is, dat dat gehandhaafd blijft. Dat is even belangrijk om ook om te melden. Eh, daarnaast is het, is het duurzaamheidsfonds. Eh, groot groot fonds, wat, wat gebruikt wordt voor subsidies rondom energietransitie, duurzame bereikbaarheid, eh, eh, nou, gewoon duurzame projecten is vastgesteld. Dus. Eh, dat, dat is gisteravond ook allemaal door de raad gegaan. Dus uh, het was een lange bijeenkomst, maar uh, ja, veel, uh, veel belangrijke beslissingen genomen. Positieve stappen gemaakt. Ja, absoluut. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, ik was gisteren vergeten, helaas, maar goed. Uh... Ja, en het, wat, wat heel fijn is, het wordt nu via uh, ZFM uitgezonden. Dus uh, ik hoef, hoefde niet meer op de laptop uh, in te loggen en, en zo mee te kijken. Ik kon gewoon via het tv-kanaal van, uh, van ZFM... Uh, op de bank het gewoon allemaal volgen. Oké, okay, dat, uh, dat is verheugend. Ja, helaas ben ik ja. een beetje vroeg naar bed gegaan. Dus ik heb het gemist dit keer. Maar goed, ja. ik, normaliter ja. kijk ik altijd. Ja. Zeg, nog, ja. nog meer nieuwtjes? Je kunt, het, je, kunt het, je kunt het inhalen, want dat is het laatste ja. nieuwtje. Volgende week is al meteen weer commissievergadering. Ja. Gaat maar door. En uh, even toch wel belangrijk. Uh, we hebben natuurlijk volgende week bijvoorbeeld uh, de maatregelen. De verlenging van de maatregelen voor de ondernemers. Vanuit het Corona Herstelfonds. De cultuurnota, de rij richting Paulus Lood, het watersportcentrum. Dus ook nog allemaal weer belangrijke onderwerpen die volgende week in de commissie komen. Dus, ja. uh, en dat is vanaf 8 uur volgende week dinsdag dit volgen. Ja, nou dit betekent uh, te meer dat de verkiezingen die aanstaande zijn uh, heel belangrijk zijn. Er worden grote belangrijke beslissingen genomen. Ja. Dus uh, ik doe dan nog een keer een oproep naar zandvoortkies.nl... om je te oriënteren op de programma's en uh, de kandidaten die dat moeten uitvoeren. Nou, ik denk, Walter, dat je tot op dit moment onzeer voldoende hebt voorzien van uh, actualiteiten. Alsjeblieft. En heel erg bedankt. En vooral over die bom. Dat is echt... Ja. Is, is er een bom ingesparen. <laughs> hey, ja, die lag brand. hè. Hey. Erg bedankt, Walter. En tot de volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, hoi.